4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Hoe het kabinet ZZP'ers aan wil pakken om de schapkist wat bij te vullen. En hoe de Deutsche Bank haar Nederlandse klanten loost. Dat straks in de villa, nu is het internationaal. Het groot. Bij de Harijnse Plas in Utrecht komen extra toezichthouders. De politie, gemeente en justitie hebben dat besloten... omdat een groep jongeren de afgelopen tijd overlast heeft veroorzaakt. Gisteravond werden elf jongeren opgepakt... vanwege een vechtpartij bij de recreatieplas. Er komen vier extra strandwachten en zes tot acht boa's... om de situatie bij de plas in de gaten te houden. Ook krijgt de groep die overlast veroorzaakte een gebiedsverbod. Ze mogen voorlopig niet meer bij de Harijnse Plas komen. Amerikaanse autoriteiten zijn bang dat een aan Al-Qaeda gelieerde groep... een vloeibaar explosief heeft ontwikkeld dat niet kan worden opgespoord. Dat hebben twee hoge Amerikaanse ambtenaren gezegd tegen de tv-zender ABC. Terroristen zouden het nieuwe explosief in hun kleren kunnen laten trekken. Eenmaal opgedroogd zouden ze ongehinderd detectiepoortjes en speurhonden kunnen passeren. Het explosief zou zijn ontwikkeld door de man die ook achter de mislukte aanslag zat... in een vliegtuig boven Detroit in 2009... Een Nederlander wist toen een terrorist met een explosieve stof in zijn onderbroek te overmeesteren. In Bergen op Zoom heeft de brandweer een vrouw bevrijd uit een gat in haar achtertuin. De grond was plotseling verzakt, waardoor een gat ontstond van 2 bij 1 meter breed en een meter diep. De politie. Dat gat dat was waarschijnlijk ontstaan doordat er een uh, tuinslang in een, uh, in een tuin van een nabijgelegen woning al een paar dagen aanstond. En uh, ja, hierdoor door de grote hoeveelheid water was een verzakking opgetreden. En uh, ja, mevrouw had net de pech dat ze daarin viel. Het lukte de vrouw zelf niet meer om uit het gat te klimmen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar verwondingen is nog niets bekend. In Hattem in Gelderland is een jongen van acht... meerdere keren geslagen en geschopt door een man van in de vijftig. Het jongetje had de man die samen met een vrouw langsfietste... nat gespoten met een waterpistool. Het stel stopte en sprak de jongen daarop aan. Daarna sloeg en schopte de man de jongen... waarna het stel weer op de fiets stapte en vertrok. De politie is op zoek naar getuigen. In een ziekenhuis in Los Angeles is componist en toetsenist George Duke overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Duke werkte met grote artiesten zoals Frank Zappa, Miles Davis en George Clinton. Een fragment van Duke uit 2011.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 Hoe is het op de weg, Jolanda van der Velden? Het loopt een beetje vast op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen de knopen de Diemen en Muidenberg 3 kilometer. Heeft te maken met de lading zand op de A6 Amsterdam richting Lelystad. Tussen knopen Muidenberg en Almerepoort staat 2 kilometer. Vanwege dat zand zijn er twee rijschokken dicht. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. Na de ster gaat de fila verder. Blijf luisteren.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 van de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met ons economiepanel Klinkende munten. vandaag zit er daarin Marianne Thijssen. Zij is mede-eigenaar van Five Degrees. En dat is een bedrijf dat financiële producten ontwikkelt. Welkom Marianne. En Roel Jansen, hij is financieel journalist en thriller-auteur. Roel, ook welkom. Dank je. Laten we voor de verandering eens beginnen met een klein lichtpuntje. Vandaag was er het lichtpuntje, bericht... in ...puntje, ja, het bericht dat de economie in de eurozone aantrekt. Als wij tenminste de Inkoopmanagers Index, want die bestaat, mogen geloven... en inkoopmanagers zitten aan de voorkant van alles... dus zouden enig zicht moeten kunnen hebben op, op hoe oh, oh, dat fluctueert... Marianne, word jij hier blij van dit minime puntje, maar toch? Um, nou, eigenlijk, laat ik zo zeggen, sinds de afgelopen jaren dan, uh, ben je hier niet meer zo heel erg mee bezig met ieder lichtpuntje. Hmm. Want we hebben wel vaker allemaal lichtpuntjes, downpuntjes, hè, maar het gaat meer om hè, de, de, de grote trend die er moet zijn. Dus ja, ik vind dit eigenlijk weer een, een, een, zo'n zo zo roeping hè, van het gaat opeens weer beter. Je moet het niet ja. altijd zien of je nee, optiek ja, echt aan nee. nee, en, en je, nee. je ziet natuurlijk zie je een aantal dingen met, hè, maar de, die, die beter gaan en hè, met de, de, de export gaat iets beter. Maar hè, aan de andere kant, de werkloosheid bij ons is nog levensgroot. Misschien gaat het, hè, zit het wat vlakt het wat af in, in Spanje. Maar het is waanzinnig natuurlijk wat daar nog steeds aan werkloosheid is. Uh, meer dan 25 procent. Ja, ik bedoel, dat wil je niet als volk. Ja. Dus ja, dit is wel een, een heel minim klein lichtpuntje. Roel, uh, in een van de ochtendkranten zei een hoogleraar hierover... ja, dat is wel leuk, hoor, en je moet het vooral niet wegpoetsen... maar zolang er niet uh, structurele hervormingen... in dat hele economische systeem doorgevoerd worden in Nederland... Uh, gaat dit niks doen? Nou, dat zijn mijn eigen woorden, maar zo vertaal ik het. Ja, maar ja, ja God, structurele hervormingen zijn altijd goed. Hè? Dat is zoiets als: als het regent, moet je een paraplu opzetten. Of als, het, als er zo nee, de zon schijnt, doe je de jaloezieën naar beneden. niet een teken dat altijd... kan zijn van een nee. grote omwenteling? Nou ja, kijk, het, het gaat niet zozeer om Nederland, maar om Europa. Dat is eigenlijk het interessante ja, ervan. Het van. Gaat, absoluut, eh, kijk, ja. in Duitsland gaat het gewoon, is het eigenlijk nooit heel slecht gegaan. En gaat het nu weer beter? Het optimisme in Duitsland keert terug. Wat ik interessant vond, is dat in het Verenigd Koninkrijk, hè, wel Europa, maar buiten de eurozone, de huizenmarkt langzaam maar zeker toch schijnt. Te herstellen En in de Verenigde Staten, dan echt buiten Europa, mm -hmm. is die huizenmarkt ook langzaam maar zeker weer uit een heel diep dal aan het kruipen. Dus dat zijn gewoon heel interessante dus tekenen. Als je het die... Europa breed ziet, zou ja. het wel eens iets meer kunnen zijn ja. dan als je het alleen maar beperkt. Ja, nou ja, je ziet het ook aan misschien. Hè, het wordt altijd gezegd dat de beurs een uh, graadmeter is die een half jaar vooruit loopt op, uh, op de ontwikkeling in de, in de gewone echte economie. Je zou kunnen zeggen, nou ja, die beurshouse die er deze zomer heeft plaatsgevonden, het is eigenlijk de eerste keer. Mm -hmm. Bij mij weet in vijf jaar dat er eens een keer geen financiële crisis in de zomer was. En dat het eindelijk weer eens wat rustiger was. Uh, ja, het is dus misschien toch ook een aanwijzing dat uh, in ieder geval, laten we zeggen, het, het dieptepunt voorbij is. En dan is er voor sommige landen, zoals Spanje, zoals Marianne zegt, is er natuurlijk nog heel veel te doen. Portugal ook. Uh, ja. En Frankrijk. Ja, nou, het is dus niet allemaal even fantastisch. Maar uh, je zou kunnen zeggen, het, in zijn geheel, is Europa misschien wel het diepste punt voorbij. En er is er wel ontzettend daar, veel daar, gebeurd. Hè. En Griekenland, daar stijgt de krimp minder hard dan die. Idee, misschien ja. een hele schaal ja. troost. Nou, nou ja, goed, sommige landen moeten natuurlijk een gigantische uh, in maken, ja. maken of door ja. een heel diep dal gaan. Ook Nederland natuurlijk. We hebben in Nederland een, een, een woningprijzen, uh, de huizenprijzen bubbel gehad, die nog misschien zo'n beetje aan het nog steeds nog aan het leeglopen is. Ja. En uh, dat moet allemaal verwerkt worden. Ja. Wat voor mij wel een puntje was, van de vorm van geestig de tweede huis in Spanje. He, dus dat er nu vanuit uh, toch de, de Engeland, Nederland. Hè, wij gaan waarschijnlijk nou. toch weer die huizen nu kopen. Nou, dus blijkbaar ja, denken we wel het, wat ik we ergens maar een, geweest, Ik ben net geweest, ik heb het niet gezien. <laughs> er staat onwijs veel leeg daar. Ja, oh ja. Dus is mijn grote project van afbreken, al die leegstaande flatgebouwen, appartementen, en hotels, dat, dat staat nog steeds overeind. Dat lijkt ja, me een ja, heel goed plan. Er, er vanuit gaande dat na een gat uh, uh, de, de helling weer, noem je dat, de berg weer begint, moet je nu die huizen kopen? Precies, daar in dat Spanje, was mijn toch? reactie daarop. Denk dus oh. jij hebt je blind gekocht, man. Jij hebt me blind gekocht. Nee, nee, niet naar Spanje. Nee. Oké. Okay. De ZZP'er gaan we het nu over hebben. Dat is de zelfstandige zonder personeel. En die raakt zijn belastingvoordelen kwijt, tenminste... als de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid, hun zin krijgen. Want die belastingvoordelen, die dat kost de staat veel te veel geld. En, de werk en voor de werkgever wordt het veel te gemakkelijk gemaakt... om mensen eruit te flikkeren en ze vervolgens als heel goedkoop. 30 minder loonkosten, terug in te huren. En de belastingvoordelen die die werkgever dan ook heeft... ook daar gaan ze wat aan doen. Marian wat vind je daarvan? Ik ben hier, een soort teleurstelling komt er bij mij boven. Geen razen, nee. Nou, weet je, de, de, ik, de, nee, die is voorbij. Weet je, dat, dat is, ja, op een gegeven moment ben je, ben, nee, maar in, in, met een aantal dingen, ben je gewoon op een gegeven moment beyond. Uh, wat, wat ik hier vind, is natuurlijk in het zoeken naar, naar uh, geld, ga je ook bepaalde uh, drogredenen opzetten. He, en, en noem de, dus de drogreden hierachter? De, de, een van de. Nou, blijkbaar dus dat ze vinden dat er te veel voordelen zijn en iedereen zo graag ZZP'er wil zijn en dat alleen maar doet en uit hun werk stapt om ZZP'er te worden. Nou, ik vind dat echt een misvatting. Ja, het, he, nou. de, de, de, het, het feit, he, wat ik gezien heb in de afgelopen jaren, is dat een heleboel oud-collega's, vrienden van mij, uh, de, weet ik voor wie allemaal, uit andere bedrijven. die zijn. ...zzp'er geworden omdat er reorganisaties waren. Ga in godsnaam eens kijken binnen bedrijven... ...hoeveel mensen daar nog werken mm -hmm. boven de 50. Mm -hmm. he, de, dat is allemaal uitgereorganiseerd. Uh, het is niet een eigen keus. Van, leuk, ik nee. heb allemaal belastingvoordeeltjes, nee, dus ik word zzp'er. Er zullen er natuurlijk mm. een aantal he, met een uh, eigen keus in zitten. Sommige jobs zijn zo in trek dat je echt het best zzp'er kan zijn... ...en jezelf dan lekker goed kan verhuren met alle vrijheid die je dan hebt. Maar de meeste zijn het niet geworden omdat ze dat zo gaaf. Vinden. Die hebben daardoor echt een risico nu moeten nemen. Ze zijn niet fulltime aan de bak. Ze moeten van werk naar werk. Hè, de pak het Leidse coaches is, hebben wij spreken. Uh, maar laat ze iemand ook mij, er zit een heleboel, en dat is dan de andere kant, maar die, die, die zei ja, een heleboel mensen in de bouw die zijn ja, nu tegenwoordig gezet, ja, ja, Misschien kun jij daar het ja. precieze verhaal erachter. Ja. Uh, uh, maar dat zal ook niet een sinecure zijn voor nee. die mensen. Dus ik vind dit nou echt, en, en ik hoop dat het is omdat er te weinig nieuws is. Uh, he, met alle vakanties. Op. Nou, ja, ze komen nou, En mee. de manier waarop het hier komen. wordt neergezet wordt. Hm. Ik vind dat ja. Vind ja. Ik niet, uh, oh. ik vind niet terecht. Naar de ZZP'ers nou, Oké. Okay. Ja, dat ben ik er met uh, Marianne eens. En, uh, kijk, je moet ook even teruggaan. Die ZZP'ers is eigenlijk het antwoord op het feit... dat de loonkosten in Nederland te hoog zijn. Zowel voor werknemers die ontzettend veel hè, sociale premies moeten betalen... En zo, als voor werkgevers die ook een hele rit van uh, lasten hebben... die ze moeten... Uh, afdragen omdat ze mensen in dienst willen hebben. Dus ja. Ja, omdat die loonkosten zo hoog zijn wordt het natuurlijk interessant om die Z hey, ZZP is een beetje een soort uh, uitwijkmogelijkheid ertoe om de loonkosten wat lager te houden. Dus als het kabinet nou één ding niet moet doen is ze daar het mis in gaan zetten of daar de lasten gaan verhogen. Zegt dus precies het verkeerde wat ze ja. zouden moeten nou, doen. Wat je dan zou kunnen doen is uh, de voordelen voor die ZZP'eren intact laten maar het voor een werkgever minder aantrekkelijk maken om mensen te ontslaan en ze te dwingen tot het ja, ZZP-lood. Het hetzelfde, het hetzelfde verhaal uh, de, voor die werkgevers zijn de loonkosten hoog. Dus als hij dezelfde persoon hè, via een andere juridische constructie namelijk als zelfstandige kan, kan inschakelen, dan ja, dan begrijp ik wel waarom die dat doet, want dan is die 30% goedkoper uit. Oké, okay, en wat uh, gebeurt er nou als uh, de coalitiepartijen hun zin krijgen... en er is nog niet heel erg duidelijk wat het plan is richting de werkgevers... Nee, maar, maar nee, ze zeggen, die gaan we dan gewoon belasten... Maar, dus dan wordt een zzp net zo ik, duur ik, als iemand in loomdienst. Ik vind het echt ongelooflijk dat een kabinet waar he, PvdA en VVD in zitten... dat ze eigenlijk zeggen, on, zelfstandig ondernemerschap moet ja. worden afgestraft. Uh, dat komt nog bij, hè... Want Hmm. Bij het verhaal van dat sommige mensen het gedwongen zijn gaan doen, dat je wel voor je eigen sociale lasten en je eigen pensioen en je eigen. Ja. Uh, en het risico dat je geen werkverzekering moet rekenen. Ja. Uh, nou, moet, ja. moet en zaten we ook al vanochtend te denken: maar, is het niet uiteindelijk goedkoop duurkoop... omdat je ontzettend veel mensen de bijstand injaagt en die uiteindelijk. Uh, uiteindelijk nou, dus ja, een uitkering moeten Nou ja, ja, dat is mogelijk of dat mensen zeggen: nou ja, dan stop ik ermee, want dan wordt het dus. Dit wordt ook niet meer interessant voor. En dat geldt weer belastinginkomsten we voor de staat. Dus het is aan alle kanten niet handig. daarbij het ook nog, maar daar zitten we hier niet voor nu in dit uh, panel. Ethisch? Maar het is natuurlijk wel een nee, oh. Benjamin daar ga ik het helemaal nooit over hebben. Ja. Nee, maar het is de politieke zelfmoord voor de VVD ja. natuurlijk. Ja, ja, kijk, jarenlang nou, heeft de VVD. Maar was re... een reactie bij mij thuis bij iemand en die zei van: <laughs> Weet je, ik ben er zo <laughs> klaar mee. Ja, ja, ja, ja, ja, ik ga die, nee. zet, Dat was nou, de nou. letterlijke, ik ga nooit meer VVD stemmen. Nou ja, kijk, jarenlang <laughs> heeft de VVD geroepen dat de arbeidsmarkt geflexibiliseerd ja. moest worden. Dit is de flexibilisering bij uitstek, hè, want het individualiseert als het ware je, ja. je arbeidscontracten en zo. En daar gaan er nu de nek omdraaien, althans fiscaal. Ja, dat is, uh, dat is uh, zelf mooi voor de VVD. Nou, dat komt, uh, althans als het doorgaat, op aanvraag van D66... natuurlijk uit helemaal niet onverdachte hoek. Nee, Meteen na het recess is een debat aangevraagd. Nou ja, er dus. moet een partij zijn die dat doet. Ja. Mm -hmm. Nou, ja. dat is gebeurd. Nee, maar de debat komt de er de wel. Daar, daar er is wel een meerderheid voor ja. in, in de Kamer. Ja. De Volkskrant die is bezig met een hele serie uh, met denkers over de economie. En vandaag was het de beurt aan Paul Schnabel. Hij is... Uh, uh, voormalig, hij is net vertrokken, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En hij uh, ja, schetst nogal somber toekomstbeeld in de krant... om het heel kort te houden. Uh, Alan den Uil zei hij, het wordt nooit meer zoals het was. De inkomens gaan structureel naar beneden. En je gaat gewoon met z'n allen meer betalen voor water, energie, zorg en onderwijs. Te vlug, maar het is niet anders. Ik heb het nu even heel kort samengevat, hè? maar daar komt het echt wel om neer, Roel. Je hebt het ook gelezen waarschijnlijk. Ja, ik vind het. Je, je hebt een term die heet uh, cultuurpessimisme. Dit zou je economiepessimisme of, of, of maatschappijpessimisme kunnen noemen. En ik vind het een beetje oude mannen praten, eerlijk gezegd. Oudere ja. mannen praten. Ja, ja, Ik vind maar het, het ontzettend mannenpet? geneuzel en gezeur. Kijk, uh, in, ja, in de jaren tachtig zijn we ook: het komt nooit meer, hè, het wordt nooit meer zoals het geweest is. Hè, Joop en El. Mm -hmm. ja. Nou, het is ontzettend veel beter gegaan sindsdien. Uh, de welvaart is toegenomen, de, de, de, de mogelijkheden voor mensen zijn toegenomen, studiemogelijkheden, elektronica, alles, noem het maar op. Eh, dat kun je gewoon niet zeggen over zo'n lange periode maar van, hij wordt nooit meer wat het was. Ja. Maar hij stelt daar tegenover, dat is allemaal waar wel, wat, wat jij zegt, maar hij zegt dan... ...maar, ik ben er, en daar is hij dan gewoon van overtuigd, dat uh, de inkomsten structureel niet mee zullen stijgen met de kosten die daar tegenover staan... van vaste lasten die mensen nou ja, nu eenmaal hebben, hebben opgebouwd... Ja. en waar we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn, zorg en onderwijs. Ja, maar ja, dan, mensen kunnen zich natuurlijk toch... dat, dat heb ik gelezen. In, ik uh -huh. zei, sommige dingen, daar kom je niet onderuit, dat moet je betalen. Maar ja, er zit toch altijd wel enige flexibiliteit in... de manier waarop je met je inkomen of met je, ja, vindt met je, je uitgaven ja. om, omgaat. Ja, ik vind het somber en ik vind het vooral geen enkele rekening houden... met nieuwe ontwikkelingen die zich zomaar kunnen gaan Fetst. voordoen. Ja. Jij vroeg net in het vorige half uur aan die mevrouw... Of van die, uh, die elektriciteit met, uh, met bacteriën opwekt. van. noem eens een keer wat. Noem eens wat, wat nieuwe mogelijkheden. en dan komen we de een naar de ander. komt er naar voren. en ja. dat gaat ja, ja. het. ja. moet er een beetje. Uh, economisch ja. maar je op je alle maken. neusel? ik vind. ja, en dat. Uh, en, en alles bij elkaar rapend. is het natuurlijk een. een uh, leuke weergave van wat een heleboel mensen nu denken. het wordt nooit meer wat het was. Hmm. Maar dan hoor ik inderdaad uh, wel. Mijn, uh, mijn moeder praten. Uh, ja. en, uh, de, uh, de, wat ik hiervan vind, is de, de, de leukigheid. Want ik, ik zit ook bij de Design Academy in de Raad van Toezicht. En uh, daar zien ze dit als een waanzinnige uitdaging. Weet je wel, het wordt gelukkig nooit meer zoals het was. <laughs> dus er moet nu een nieuw businessmodel worden uitgevonden. Waardoor Precies, we met z'n ja. allen wel weer op deze wereld kunnen leven. He, en, en ja, dat, dat zal met alles te maken hebben, hoe onze, hoe onze producten gemaakt worden, hoe we met, nou neem dat hamburgertje van gisteren bij wijze van spreken. Mm. Kweekvlees. Ja, mm -hmm. de, de, herorgan, de reorganisatie in de wereld van machtspartijen, waar we eigenlijk al de hele tijd mee bezig zijn met de economieën, die, he, van de BRICS naar uh, de VS naar wij als oude club, die echt iets in moeten halen. Oh, we Europa, zijn voor niets, ja. voor niets aan het reorganiseren en herstructureren in Europa. Mm -hmm. Wij moeten iets anders, wij moeten op een andere manier ons geld gaan verdienen. Ja, en als, een, uh, als iets te duur wordt, als we het niet meer kunnen opbrengen... moet daar dus ook weer een nieuw businessmodel opgezet ja. worden. Nou ja, hij zegt dan en volgens gewoon, mij... we moeten maar leren dat we iets soberder moeten leven... wat ja. niet zo ja, erg is, want is ons, ons welstandsniveau dus, is ja, gigantisch. Ja, dat dat is jammer. Hij moet niet, dan moeten we maar zomerder leven. Nee, jongens, dat betekent inventief zijn... Nieuw businessmodel. Ga nadenken. Hoe kan het wel? Anders waren we nooit. Andere dingen waar we geld mee zitten. kunnen verdienen, bedoel je? Waar we het geld mee kunnen verdienen. Ja. Hoe we de zorg anders kunnen inrichten. Hoe we ja. energie kunnen krijgen. Ja. Hoe we zonder koeien kunnen. Hoe we eh, nog steeds ja. zonder koeien de een wein? tweede Chinees erbij kunnen krijgen. Als ja. kind en dan toch nog genoeg voedsel. Ja. Maar, dat He, Ro, soort dingen. Met, je je, je ja. wou je ja. wat zeggen, maar ik voeg er even iets aan toe. Ja. Sorry. Uh, je je, je, je, je struikelt met name over zijn analyse dat die inkomens dat het allemaal minder wordt en blijft. En dat, dat, dat je je niet weet wat er allemaal gaat gebeuren, maar wat wel waar is, en daar, er is geen minister in het kabinet die dat niet zegt, alles wat wij betrekken, wat wij nodig hebben, wordt duurder en dat ja, blijft duurder. Ja, daar ik, moeten wij ik, ik, gewoon hij zegt, aan wennen. Die, hij, hij, hij, hij, ik wil niet zeggen dat hij maar wat kletst, want er zijn natuurlijk best wel dingen die, uh, die, uh, die, uh, die, die, die evident zijn, maar hij haalt zo links en rechts wat, wat elementjes bij elkaar en maakt er een mm. vrolijke potpourri van. We hebben het over Paul Snabel, hè, de ja, directeur ja, van het Sociaal Cultureel Planbureau, maar ja, dan krijg je zo'n heel beeld van somberheid en het wordt nooit meer wat het was en we moeten pas op de plaats maken. En het is natuurlijk zo dat we de afgelopen vijf jaar welvaart hebben verloren. Er, zijn, er was een soort altijd stijgende lijn van groei in de economie. Nou, door de klap van de financiële crisis, de steun aan de banken, de eurocrisis, gaan ze maar door, eh, is er een zekere hoeveelheid welvaart verloren gegaan. En die aanpassing die wordt nu gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat dat van hier tot aan de eeuwigheid door zal gaan. Dan gaan er wel weer wat andere dingen gebeuren. Dus ik vind dat hij heeft op zichzelf wel gelijk als hij zegt van... ja, ons welvaartsniveau was hoog. En er zat wat lucht in en dat is nu wat in elkaar gezakt en zo. Maar je moet niet mm -hmm. zeggen dat, uh, dat het, uh, ja, de dingen alleen maar duurder worden en de mensen armer. Dat lijkt me een, een onterechte conclusie hieruit. Oké. Okay. Maar nog even, even want we hebben, we hebben redelijk wat tijd. Nee, we, even die, dus, die werkloosheid. De, de, de, kijk, die, die, die werkloosheid die, die loopt al maar op. En dat vindt hij toch het meest uh, zorgwekkende. Uh, als we dat niet in Nederland uh, ons zorgen maken... dan kijken we maar naar Spanje, Griekenland en noem het maar, Italië. Uh, maar ja, daar zijn dan bij uitstek... S, eh, hoe noem je dat, arrangementen voor hè, in de arbeidsmarkten die je zou kunnen aanpassen, om nou maar even over Spanje en zo te mm -hmm. hebben. Om daar iets aan te doen. En in ja. Nederland zegt hij van ja, we vergrijzen aan de ene kant. En de werkloosheid loopt op onder jongeren. Ik denk, ja, dat kan niet samen gaan. Want als al die ouderen straks allemaal eh, met pensioen zijn, dan is het dus gewoon werk voor de jongeren. Dat gaat gebeuren. Dus die mm -hmm. arbeidsmarkt in Nederland, daar maakt mij niet zo heel veel zorgen om. Ja. Er is wel een verschijnsel op die arbeidsmarkt waar je, je wel zorgen om kan maken eh, als het gaat om jongeren. Uh, en misschien ook wel om ouderen die niet aan het werk kunnen komen. En dat is het feit, of, wij hebben het maar genoemd... de onderwaardering van arbeid. Uh, als voorbeeld een vacature van het Wereld Natuur Er is op Twitter enorm veel ophef over ontstaan. Uh, daar vraagt het Wereld Natuur een hbo-functie... voor 32 tot 40 uur per week... tegen een onkostenvergoeding van 125 euro per maand... op basis van vol tijd. Kortom, dat zijn mensen... Ja. Dan gaat het om mensen die net klaar zijn met hun opleiding, niet aan de bak kunnen komen, niet thuis willen gaan zitten en denken dan ga ik dat gewoon uh, voor dit geld maar doen als een soort, een soort stage. Dan staat het nog goed in elk geval op mijn cv. Laat ik zeggen goed gekwalificeerde krachten die zwaar onderbetaald een gewone baan bezet houden, waar iemand van 55 of 56 had kunnen zitten of iemand van zijn leeftijd en gewoon goed betaald. En dat gebeurt meer en meer. Hoe verontrustend is dat? Nou ja, het is wel zo dat dit zijn eigenlijk soort veredelde stageplekken. Ja, maar die langzaam die, maar die zeker uitgroeien tot een gewone baan. Ja, er zit natuurlijk ja, ja. een grens in, hè, vind maar, ik daar. Het zijn vaak zijn het mensen die daarop solliciteren, die daar terechtkomen. Ik, ik, ik zie het in mijn omgeving, zoals dat heet, zie je dat inderdaad gebeuren. Mensen beginnen zo. Het is een opstapje naar de arbeidsmarkt, dat wel. Maar het zijn ook vaak mensen die studies hebben gedaan waar je gewoon nergens mee terechtkomt. Dus uh, het is heeft ook misschien wel iets te maken met een enorme versnippering van studies uh, maar, aan universiteiten waar je niks meer kunt. Maar waarom zou een bedrijf dan zo iemand voor zo weinig geld nemen in plaats van iemand die een studie heeft gedaan al, die wel aansluit bij, maar die ze meer moeten betalen? Of zo, ja. nou, als je iemand gratis kan krijgen, waarom ja, zou je dat niet? Ik vind daar, een, een, een, daar zit iets. Er zit iets in waarvan je denkt van ja. De, de, de, het goede ervan is dat ze die baan aanbieden. Hè? En ook voor iemand die dan een kans krijgt om te zeggen... ik heb gewerkt en ik heb op een volledige baan gezeten. Ja. Het was wel een stageplek. Hè? Zo, zo, dat, zo lees ik het dan. Uh, het andere is dat uh, uh, als iedereen dat uh, gaat doen op deze manier... Ja, dan verlies je toch wel inderdaad wel hmm. veel, veel, veel banen. Dus ik vind het wel... dit is een, dan toch een beetje ethisch. Hè? Wat, bij we de nou even, wat, wat bij de werkgevers ligt. Om daar echt heel goed over na te denken. Hè, wanneer doe je het nou... Hè? voor niets. Hè? Dat je zegt, oké, okay, dit is een stageplaats. Of wanneer zeg je, nou, nee jongens, dit gaat echt te ver. Dit is gewoon dit is een baan. Dit is echt een ja. dat, dat kan niet anders. Ja, de Wereld Natuurfonds heeft het wel heel ja. onhandig aangepakt. Ja. En ik vond het wel en het mooie ja. in het stukje van de Volksstand. dat ja. het uiteindelijk bleek dat, het, ja. Ja, dat er een meneer achter zat... die zelf een communicatieadviseur was. Dus uh, ja. Dat ja. Ja. ja... Dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg, ja. Maar het maar gaat die... ook een beetje tussen over de mismatch van studies... en mensen die afgestudeerd dat zijn en de arbeidsmarkt. Als je nou scheikunde hebt gestudeerd of ingenieur bent of eh, voor mijn wat rechten of medicijnen heb gestudeerd... dan hoef je dit soort niet betaalde stageplaatsen waarschijnlijk niet aan te nemen. Maar dat doe je wel misschien als je... Ja, ik vind het is een, een, mooie, een mooie, als bedrijf vind ik het ook lekker... dan kan je even een paar maanden zien hoe iemand werkt... Nou, dat gebeurt en natuurlijk dan kan je hem toch aannemen. Aan. Weet je, als het maand... daarvoor is... Na drie prima. maanden wordt het vaak omgezet. Ja, in de vaste maar dan baan. is het gewoon een stage. Maar nu lijkt het erop alsof langzaam. Het ja, dus is niet, niet fijn gedaan. Dus. stage blijven, terwijl het eigenlijk om een echte baan ja. gaat en er eigenlijk voor kap, dus gewoon ja. veel te weinig betaald, betaald ja. wordt. En een baantje ja. gestolen wordt. Ja. Ja. Ja. Laten we het eens hebben over de Deutsche Bank en hoe die omgaat met zijn Nederlandse cliënten. Even de voorgeschiedenis, in 2010 moest ABN Amro. Uh, regiokantoren van de HBU aan de Deutsche Bank verkopen. Dat had uh, met, uh, met uh, monopolies te maken, et cetera. Nou, uh, maar daar zaten 23.000 Nederlandse klanten bij. En die gingen dus over naar de Deutsche Bank. Maar de Deutsche Bank heeft nu in de gaten... dat ze daar eigenlijk geen bal mee verdienen. Sterker nog, het kost ze geld. Dus ze willen van die mensen af. Uh, Marianne, kan dat zo? Maar om te beginnen, het eerste wat ik mij afvroeg... het eerste wat ik dacht toen zij die HBU kochten... Uh, je koopt dat niet zomaar, van dan gaan we verkopen het... en dan gaan we op ons gemak hier zaterdagmiddag eens kijken... wat er allemaal in dat pakketje zit. Nee, dat bestudeer je. En als je het je tegenzit, dan, dan koop je het gewoon niet. Dus zij wisten van die Nederlandse klanten... en ze wisten dat ze daar weinig aan gingen verdienen. Nou, de, de, de, dat laatste, dat weet ik niet. Ja, je hebt natuurlijk, ze hebben uh, een deel van het MKB overgenomen, een deel groot bedrijf... toen de tijd, uh, van uh, ABN AMRO. En... Uh, uh, het kan best dus zijn dat de cluster, dat dat winstgevend was. Hè, maar dat zij het nu uit elkaar trekken en zeggen van... nou ja, dan heb ik liever het grootbedrijf alleen en het MKB, dat hoef ik niet meer. Ja. Het kan ook zijn dat hun uh, niet genoeg scalability hebben... Hè, om de MKB te kunnen bedienen, wat bij ABN AMO wel het geval was. Uh, dan de vraag, kan je zomaar uh, tegen je klanten zeggen dag? Dat ja. kan niet. Iedere, iedere klant heeft in principe een contract met de bank. Al heb je een rekening, hè, dus dan mm -hmm. heb je ook een contract met de bank. Dus wat dan de bank hier zou doen eh, was eh, dat wat ik uit dat stuk heb gelezen, is dan pesten ze het een beetje weg. Want ja, eenzijdig hè. dat contract opzeggen van bankwegen kan niet. Je nee, kan niet zomaar lening opzeggen. Nee. nee. En dan moet je dus eh, de, als, als klant niet meer aan de voorwaarden. Maar voor ze doen het stiekem inderdaad wel. En dan het. zeggen ze van ja hier, ja. Nee, van uh, wij, wij, wij, jullie laten dan uh, de, onze onroerend goed taxeren en dan taxeer je dat opeens lager. En als ik dan uh, Ten opzichte, en een bepaalde ratio niet meer haal... Hè, dan mag je de lening opzeggen... en dan kan je hem in één keer uh, flexibel maken... door hem op je rekening uh, dus te zetten. Dus de mensen boeken. die worden gepest, maar het kost ook nog eens geld. Ik kan me niet voorstellen dat uh, de bank zo met uh, zijn klanten omgaat... want het zijn toch de klanten van de Deutsche Bank... En ik kan me ook niet voorstellen dat de klanten zich dit aan laten gaan. Als want, ik de want, klant was, er zit namelijk een. een de Deutsche Bank heeft dus heel duidelijk aangegeven dat zij een probleem hebben. Ja. Iedere bank, eh, als het dan niet zo goed gaat met zo'n klant, neemt, eh, schrijft af, neemt voorzieningen, eh, boekt in dat er bepaalde verliezen op kunnen komen. Dus daar is onderhandelingsruimte. En die moet je zoeken. Dat is, zou voor mij het gevaar zijn. Heb je iets waar je dus niet mee naar. Daarnaast dus iets waar je niet mee naar een andere bank kan gaan, dan blijf je gewoon lekker zitten. Ja. En totdat ze je echt wegpesten en dat je huilelijk hebt. Ze zei, echt aan de andere kant een probleem hebben. He, dus ik zou dat probleem dus, laten dus oppakken van wat je voelt dat de Deutsche Bank heeft. En kijk of je daar onderhandelingen mee kunt starten om met een lagere lening over te gaan naar een, een andere bank. Ja, Roel, wat, wat, toen ja, jij dit las, dacht je toen ook niet van wat, nou, ik, wat een, boe, een boeven. Nou, ik vroeg me inderdaad af, van, kan een bank zomaar zeggen tegen een klant van donderop, we willen je, je rekening niet meer, we sluiten hem af of zo, dat lijkt me heel gek als dat zou kunnen, dus dat begrijp ik dat dat ook mm -hmm. niet mogelijk is. Maar nee. Ik herinner me wel dat toen uh, ABN AMRO gedwongen werd om een Hollandse bankenunie aan de Deutsche Bank te verkopen, he, dat, was onder, uh, dat was onder eis van uh, Nelly Kroes in de tijd, toen met ja. die redding van ABN AMRO moesten ABN AMRO afslanken... moesten ze dat uitgooien van Brussel. Uh, ik kan me voorstellen dat ABN AMRO die klanten nu een briefje stuurt... en zegt, dames en heren, komt u gezellig maar weer terug bij ons. Ja? Uh, ja. Nou ja, nou ja, ja niet maar zij mogen niet ja. zelf briefjes sturen... De klant oh ja. kan wel langskomen. Maar dan zeggen ja, de klanten zeggen nu: Een ballonnen uitdelen op de markt ja. of zo. Maar he, de klanten zeggen anders. nu welke bank wil ons? Want we zijn ook natuurlijk nou, niet de makkelijkste ze, klanten op, ze op ze dit natuurlijk... moment. Want we zijn MKB'ers, we hebben veel dat Het goede gedeelte is idee. natuurlijk al, al weg, zal ik maar zeggen. Hè. Die, als ze die terug wilden naar ABN, dan kon dat, als dat uit hun beweging kwam hmm. hè, van de klant. De, de, waarschijnlijk zitten er ook een aantal klanten bij die gewoon in een, in een wat moeilijkere situatie zitten. Zoals ja. een heleboel MKB'ers op dit moment. Ja, maar... En dan zeg ik, ja, dus of stilzitten en verroeien niet, want uh, je hebt een contract. En uh, de andere kant is gewoon van ja, draai om. Wat uh, wil de Deutsche Bank de, de, dus mm -hmm. nemen? als ja. verlies op jou, zodat je weg kan. Maar eigenlijk gaat ja, het erover dat die bank gewoon uh, uh, best een probleem heeft. En dat is, dat, dat is terecht dat ze daar wat aan willen doen. Maar ze kunnen het ook op een fatsoenlijke manier doen. Precies. Doen ze het zelf niet, dan hebben we toch de Europese uh, toezichthouder, de ECB. De Europese Centrale Bank. Nou ja, dat, ja, cool? ja, misschien ja, zou dit van kunnen zeggen. Maar ik denk eigenlijk de Tweede Kamer in eerste instantie, want die was heel kritisch in de tijd toen minister Bos uh, ja. zei ja. dat hij niet anders kon dan de Hollandse BankenUnie eruit gooien tegen eigenlijk te weinig geld. En de staat heeft daar veel op verloren in de tijd. Mm -hmm. uh, nou, laat de Tweede Kamer moet je er maar eens over praten, kijken hoe dat zit. Oh, een tweede opdracht vanuit Klinkende Munt. Ja, Ze krijgen zijn, het razend terug het, naar het zomerreces. Het, het reces is <laughs> bijna voorbij, Kamerleden. Ja, Oké, okay. uh, dit was het, lijkt mij. Marianne Thijs, heel hartelijk bedankt. A en Roel Jansen, ook bedankt. En wij zijn er morgen natuurlijk weer vanaf half vier. En zo meteen na het nieuws van half vijf hoort u Lucella Carassol. Goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. We hebben het over de terreurdreiging in Jemen. Uh, ook uh, voor Nederland geruststellende woorden van de terreurcoördinator wat dat betreft. Dus dat, uh, dat na vijven. En de nasleep van het noodweer in Friesland. Dat ja. en meer. Oké. Okay. Straks. Uh, dan zou ik nu met alle liefde het nieuws aan willen kondigen. Waar het niet dat ik dat dan zelf uit mijn hoofd zou moeten doen. Want ik zie geen Kees nieuwslezer. God. Ja, Kees, Kees Groot. Ja, Hij komt daar hard roepen. We kunnen raden wat Holle erin Kees. zit. Nee, laten we er niet op vooruit lopen. Holle Kees. U krijgt binnen nu een zeer afzienbare tijd... namelijk bijna nu het NOS-journaal. En dat wordt gelezen door Kees Groot. Dit is Radio 1.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 De nieuwe Iraanse president Rouhani is vastbesloten om de problemen met het Westen over het Iraanse nucleaire programma uit de wereld te helpen. Dat zei hij op een persconferentie. Volgens hem kan een oplossing bereikt worden via de weg van het overleg en niet via dreigementen. Amerikaanse autoriteiten zijn bang dat een aan Al-Qaeda-gelieerde groep... een vloeibaar explosief heeft ontwikkeld dat niet kan worden opgespoord. Terroristen zouden het nieuwe explosief in hun kleren kunnen laten trekken... en eenmaal opgedroogd zouden ze ongehinderd detectiepoortjes en speurronden kunnen passeren. Een oud-president George W. Bush heeft in een ziekenhuis in Dallas een stent in een kransslagader gekregen. Een stent is een soort balpenveertje om de ader te verwijden, waardoor het bloed vrijer kan stromen. Het is een variant op een dotterbehandeling. Bij een reguliere medische controle was bij Bush een blokkade in de kransslagader ontdekt. De operatie is goed verlopen, zei een boordvoerder. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En de verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velden. Het verkeer loopt vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de knopen de Diemen en Muiderberg staat 5 kilometer. Dat heeft weer te maken met de file op de A6 Amsterdam richting Lelystad. Tussen knopen Muiderberg en Almerepoort staat 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij een aanrijding is een lading zand op de weg terechtgekomen. Dat moet opgeruimd worden. Op de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer.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 En Tom Roep is de gast, dat is de man die 29 jaar lang hoofdredacteur van de Donald Duck was. Hij stopt er nu mee. Kan hij Donald loslaten, is de vraag. René van der Gijp reageert op de commotie die is ontstaan... door zijn opmerkingen gisteravond over homo's in het voetbal. Er zijn gewoon weinig homofiele voetballers. Dat straks. Eerst Jemen, want het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft alle Amerikanen in Jemen opdracht gegeven het land te verlaten. Het dreigingsniveau daar is volgens de Amerikaanse regering uitzonderlijk hoog. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, uh, er was vandaag een aanval met een drone, zo'n onbemand vliegtuig... in Jemen, ja. uh, vermoedelijk op leden van Al-Qaeda. Geeft dat iets weer van de spanning op dit moment?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 Nou, er is niets bekendgemaakt. Alleen er is wel van alles uitgelekt. Via de New York Times bijvoorbeeld weten we dat uh, de baas van Al-Qaeda... al Zawahiri, zou gebeld hebben met zijn uh, collega in Jemen... waar een afdeling van Al-Qaeda zit. En dat zou één van de dingen zijn op grond waarvan de Amerikanen hebben gezegd... ja, dit gaan we heel serieus nemen. Eén van de redenen, er zouden meer dingen zijn... en dat alles bij elkaar gevoegd, is dan uitgelekt via de New York Times... zou dan de reden zijn geweest om heel serieus te nemen... dat de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 dat dat een, een, een failed state is, zoals je dat in het mooie Engels zegt. Een, een staat die eigenlijk nauwelijks controle heeft over haar grondgebied. En dat zie je met name in het noorden en in het zuiden van Jemen... Waar Al-Qaeda bijna vrij spel heeft. Waar de Jemenitische overheid soms nauwelijks naartoe kan gaan. omdat ze dan zelf veel te veel gevaar lopen. Ja, dat is natuurlijk een voetbare, voedzame vrucht. Euh, hoe zeg je dat? Een, een vruchtbare bodem voor dat Voor Al-Qaeda goed... ja, en, ja. en andere groepen. En hoe staat die regering trouwens tegenover zo'n drone-aanval? Want er zijn landen waar de regering daar heel kwaad over is. Hoe, hoe reageren ze in Jemen daarop? Weet je dat? Nou, een stuk gematigder dan, dan in, in uh, Pakistan en uh, in Afghanistan. Omdat Jemen ook wel ziet dat ze het zelf niet aankunnen. En uh, ze werken bijvoorbeeld ook samen met troepen uit Saoedi-Arabië. Dat uh, is het land ten noorden van Jemen. En uh, die, die hebben ook regelmatig invallen over de grens heen. Ook weer op jacht naar smokkelaars. Maar dus ook terroristen bijvoorbeeld van Al-Qaeda. Dus daar komt niet zo heel veel verzet vandaan. En Je had het net al over informatie die gelekt wordt hè, naar de New York Times dan over dat, dat onderschepte uh, communicatiebericht. Er kwam ook nog een ander bericht weer via ABC... dat uh, Al-Qaeda een nieuwe vloeibare bom zou hebben. Uh, ja. Wat is dat voor verhaal? Begint dat ook in Jemen? Dat begint daar ook. Daar zit een uh, hele knappe bommenmaker... die ook bijvoorbeeld achter de uh, onderbroekbom gezeten zou hebben... Uh, op weg naar Amerika, naar Detroit. Uh, je kunt het je waarschijnlijk wel herinneren. Die man, Ja, daar ging iets mis. En hij werd bovendien door een uh, Nederlandse passagier oh, overmeesterd. Ja, ja. Maar goed, dat soort nieuwe soorten explosieven... die lastig te detecteren zijn. Ja, Je kunt je voorstellen dat groepen daarnaar op zoek zijn. In hoeverre dit soort dingen uh, nou echt al een reële dreiging zijn... dat is bijzonder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 bijna gissen. niet in te schatten. Dat is gissen. Dankjewel, zover uh, Sander van Hoorn over de situatie in Jemen. Roemeense zakkenrollers zijn vandaag veroordeeld... voor het stelen van smartphones en portemonnees... tijdens de Gay Pride afgelopen weekend. Ze hebben celstraffen gekregen van vier tot tien weken. Volgens de politie gaat het om een grote bende. Theo Verbrugge, onze verslaggever. Uh, Jij was erbij vanmiddag in de rechtbank. Welk beeld kreeg je van de mensen die terecht stonden? Nou ja, daar word je niet zo heel erg vrolijk van. Ze zijn, uh, alle drie die ik zag, die werden tegelijkertijd uh, voorgeleid uh, dak- en thuisloos, uh, aan de, aan de alcohol verslaafd. Twee van hen verkochten de straatkant, zo verdienen ze een tientje, 20 euro per dag. Ja, daar moesten ze hun verslaving van betalen, overnachting vaak bij het, uh, bij het dakloze opvang. Uh, sommige al uh, langere tijd in Nederland. Eén was er al vier jaar en vaak hebben ze ook al uh, dief, winkeldiefstallen gepleegd. Dus uh, het waren niet bepaald lievertjes en uh, bekend bij de politie. En hoe, hoe gingen ze te werk tijdens de Gay Pride? Hoe deden ze het? Ja, daar had de politie wel een, een, een beeld van, zeiden ze. Ze hebben met name zaterdagnacht met een speciaal team van de politie... Uh, de omgeving van het Rembrandtplein in de gaten gehouden. Gay Pride, het was druk op straat. Ze zagen daar tientallen, ja, vooral Roemeense jongens, door die menigte krioolen uh, overal tegen aanduwen. En deze drie opereerden samen. Twee liepen uh, voor een Noorse mevrouw en eentje erachter. Dan sloot ze dus die mevrouw aan. Er ging wat duw- en trekwerk. En dan ging er één met de portemonnee, of in dit geval dan in ieder geval... of het telefoon van een Zwitserse meneer vandoor. Verder zag de politie ze naar de rand het geld even tellen, uitwisselen. Nou, Toen heeft de politie ze opgepakt en gezegd: nou ja, op heterdaad uh, betrapt, uh, jullie gaan mee. Ja, ze hebben uh, vier tot uh, tien weken celstraf gekregen. Er waren volgens mij hogere straffen geëist, hè? Uh, Een paar maanden. Wat was de verklaring uiteindelijk ja. daarvoor dat het lager is uitgepakt? Nou ja, de officier van justitie zei van: ik wil eigenlijk hogere straffen, want uh, deze jongens hebben uh, vaker iets uh, gedaan. Het is ...slecht voor de naam van Amsterdam en voor Gay Pride. Uh, het is slecht voor het toerisme... ...want toeristen voelen zich niet meer veilig in Amsterdam... ...als dit vaak voorkomt. En ja, het is ook een beetje een afschrikkende werking naar Roemenen... ...om ze niet naar Nederland te trekken. Het Walhalla, daar kun je uh, vrijuit je geld uh, verdienen. Uh, maar de, daar trapte de rechter niet in. Ze zei van, nou, ik eis de straffen die ervoor staan. En overigens werd wel gezegd, ook door de politie... ...dat ze wel een keer overleg willen hebben met de Roemeense politie... ...om te zorgen dat dit soort bendes eerder opgepakt worden, eerder in de gaten gehouden uh, worden... zodat ze niet lange tijd hun slag kunnen gaan slaan in Nederland. Dankjewel. Dat was Theo Verbrugge vanuit Amsterdam. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Veel schade in Friesland door het noodweer van gisteravond. Er is zelfs een meisje om het leven gekomen toen er een boom op uh, de camper viel. Matthijs van der Wiel, jij bent uh, vanmiddag in Friesland, in Gorredijk. Uh, wat was daar de schade van het noodweer? Uh, geen dodelijk slachtoffer hier, dat was hier een paar kilometer vandaan, maar wel wat een bende, wat een ravage. Als je hier uh, naartoe komt rijden, over al die mooie weggetjes, zijn overal mensen te zagen, Particuliere boeren, maar ook mensen van de gemeente in oranje hesjes met motorzagen, overal ontwortelde bomen, omgeknakte bomen, en dan uh, kom je hier aan op deze minicamping, minicamping de Turrevoeken. ik kwam daaraan vanmiddag, uh, het leek wel een vuilnisbelt, uh, het hele veld bezaaid met Rommel. Er is nog heel klein beetje over. Ik loop er even naartoe. Dat uh, wat niet is meegenomen door alle campinggassen die inmiddels naar huis zijn. Even kijken. Een blikje mais, wat bestek, een kapotte lamp, twee kussentjes... een kapotte paraplu en wat plastic bekertjes, dat hebben ze laten liggen. De rest hebben ze meegenomen, alle campinggasten die gevlucht zijn. Wat is hier gebeurd? Misschien heb je de foto gezien. Hij is vaak geretweet vandaag. Een caravan die 35 meter zeker over het veld is gevlogen, geslingerd... gaan rollen is door die enorme windvlaag van vannacht. Gisteravond, 10 uur was dat... Een meneer die daarbij hoort, die is uh, nog steeds in het ziekenhuis gewond geraakt. En ja, die, die caravan die is dwars over het veld hierheen gerold. Het veld wat leeg is. Toen ik hier aankwam, werd die kapotte caravan op een gele bergingswagen getakeld. Gingen de laatste gasten naar huis. En nu, het ziet er heel raar uit in het uh, hoogseizoen. In uh, mooie slamping, in de zon. En uh, leeg veld, Lucella. Behalve in het hoekje bij het water. Daar zitten een meneer en een mevrouw met een hondje doodleuk de krant te lezen, een boek te lezen, heel rustig in de avondzon alsof er niks gebeurd was, dat is enige over. Nou, alsof er niks gebeurd is. We zijn ons nu aan het ontspannen. Het kon niet eerder. We moesten alles opruimen. We hebben met elkaar opgeruimd. En we zijn met elkaar de hele dag bezig geweest en nu kunnen we even rustig zitten. Het ziet er allemaal keurig uit. Uw caravan, de lijnen gespannen, de washang te droog. Heeft u helemaal niks? Helemaal niets. Hoe kan dat? Ja, dat is ook een raadsel voor ons. Kijk, vijf meter naar rechts, een boom ontworteld, helemaal omgeklapt met wortel en al. Hier tegenover heeft die caravan over het veld gerold. Heeft u dat trouwens gezien? Nee, we hebben dat niet gezien. Het was ook niet te zien. Maar het is een paar meter vanwege de regen, hè? Vanwege de regen. Maar het is een ja. paar meter hier vandaan. Hoe, hoe kan het dat u... Hey, is dat echt helemaal niks? Nee. De campingstoel waar u op zit? Nee, ook niet. Niet alles, omgewaaid? Alles is nog heel... Ik was één uh, badslipper kwijt. En die lag aan de andere kant van het veld. Dat is het enige. En nu heeft u de camping voor zichzelf alleen. Of is het een beetje akelig misschien? Voelt u zich niet een beetje schuldig als enige niks hebben? Ja, wel een beetje. Ik vind het uh, eigenlijk niet zo prettig. Maar voor de, de, de camping-eigenaar is het natuurlijk helemaal niet prettig... dat nu alle gasten weg zijn. Nou, even wel lekker het veld voor zichzelf alleen. Of is dat juist weer wat minder omdat u van de gezelligheid houdt? Nee, dat moet gezellig zijn. Je mag best wel... Uh, wat buren hebben, zodat je met elkaar wat kan uh, praten. En er valt genoeg na te praten, hè? Nou, zeker. Maar ja, nu zijn de gasten weg en zijn we hier alleen. Maar uh, we zijn hier gebleven voor de camping-eigenaar. Anders is het veld helemaal zo leeg en er komen toch weer nieuwe gasten. Ja. Dus uh, dan uh, staan ze niet meteen uh, voor een leeg veld. Nou, dat is heel vriendelijk van u. Fijne avond verder. Lekker rustige avond, zonder wind, zonder regen, hè? Ja, bedankt, hè? Later meer vanuit Friesland van Matthijs van de Wiel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Jolande van de Velde. Dag Lucella. Er is een, uh, eerder vanmiddag een aanrijding geweest op de A6 van Amsterdam naar Lelystad. Daarbij is een lading zand op de weg terechtgekomen. Tussen Muidenberg en Almerepoort zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Ook het wegdek is beschadigd. Daar valt de file wel medisch 2 kilometer. Maar langer is de file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Vanaf die tot aan knooppunt Muidenberg 6 kilometer. Het is. wordt uh... hier gewoon een mond gesnoerd. Volgens mij uh, zijn dat de drie neefjes, of Donald Duck. Uh, even kijken, Tom roept goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de neefjes... Ja, ik herken ze meteen. Goed Scouts ja, gelijk, 1938, tekenfilm. <laughs> Precies, tekenfilm. U bent de hoofdredacteur uh, van de strip Donald Duck. Nog even, hè, deze week neemt u afscheid. Ja, klopt toch. Twee of nog drie dagen. Ja, Als ja na... het, uh, Voorbij, dan sluit ik de deuren van Duckstad. Na 40 jaar, 29 ja. jaar hoofdredacteur, dat moet in uw genen zijn gaan zitten. Nou, het was op mijn mijn hobby al. Toen kreeg ik een abonnement, ik kon nog niet eens lezen. En uh, ja, altijd verzamelen en sparen, altijd in de strips bezig geweest. En op een gegeven moment had ik de gelegenheid dat ik dus van mijn, werk, of sorry, van mijn hobby mijn werk kon maken. En dat werd nogal afgeraden, want ik had net een opleiding in het onderwijs gehouden. Gehandaan. En ze zeiden allemaal, joh, op het moment dat je hobby werk wordt, dan is het echt werk. Maar het is bij mij toch altijd hobby gebleven. En ik kreeg er alleen een salaris voor, dus dat was uh, erg meegenomen. En het is nooit gaan vervelen, Donald Duck, in die veertig jaar. Nee, nee. Bedoel, met name ook omdat wij een van de landen zijn, Nederland... waar ook die strips geschreven en getekend worden. En dan kon je op die manier zelf je steentje bijdragen... en ook bepaalde elementen uit de samenleving of actuele zaken erin verwerken. Ja, want, want dus dat was... gebeurt natuurlijk vaak. Bedacht, bedacht u ook zelf die verhalen voor de Donald nou. Duck? Ik mede, ik niet alleen, door. we hebben een heleboel freelance schrijvers die uh, de scenario's maken. Maar het kwam wel eens voor dat ik gewoon uh, op mijn redactieleden zelf gewoon verhalen maakte. Ja, en ja. nog steeds eigenlijk. Ja. Want kijkt u dan in het dagelijks leven bij alles wat u ziet, ook door die bril van de hoofdredacteur? Van, kunnen we er wat mee voor het blad? Mm. Nee, het is, uh, het is fun. Het heet een vrolijk weekblad. En ik roep wel altijd dat fun serious business is, laat ik het zo zeggen. Dus je kijkt gewoon eigenlijk twee kanten. Je hebt een belang natuurlijk naar de uitgeverij en toe, maar ook naar de Disney-organisatie. En verder ja, heb ik het voorrecht dat ik naar iets werkte, nogmaals wat mijn hobby was, wat ik dus verschrikkelijk leuk uh, vond. Ja, en, en u zei al, uh, in Nederland worden die verhalen bedacht, want dat is niet in alle landen zo. Er zijn ook landen die weer verhalen uit Nederland halen. Nee, er zijn iets van 23 landen nog in de wereld waar een Disney tijdschrift wordt uitgegeven. En er zijn maar drie landen die daadwerkelijk verhalen schrijven en tekenen. En Nederland is daar dus uh, een van de belangrijkste van. Ja, terwijl je kan voorstellen dat niet alles wat hier wordt geschreven aanslaat in bijvoorbeeld Duitsland of, of Griekenland, om maar een land ja, te noemen. Hoor. Ja, hoor. ja Al onze verhalen gaan de hele wereld over. Van echt van Indonesië tot de Verenigde Arabi Arabische Emiraten, Griekenland, alles. En uh, er zit wel eens een thema in wat ze niet zo gauw zullen gebruiken. We hebben onlangs een chronicsduk gemaakt over hmm. uh, Willem-Alexander en uh, Maxima. En uh, ja ik denk niet dat dat zo gauw besteld wordt in, in, uh, uh, in in in bij de Arabieren of nee. in Indonesië. Ja. en uh, uh, Van die verhalen die hier bedacht worden, hè, dan vraag ik me wel eens af als ik het lees. En dat is sinds een paar jaar weer zo. Zo. Uh, wat is de invloed van de commercie? Uh, in het blad is die niet aanwezig, maar ik zal er heel eerlijk bij zijn, dat we ook niet vies zijn van een bepaalde samenwerking. Dat op het moment dat Omdagobert zeg maar, een bepaalde fabriek heeft, laten we gewoon zeggen, is soep, dan zoekt onze salesafdeling, die meldt dat toch echt wel aan mogelijke adverteerders. En zeggen van hé, hey, willen jullie soms niet met een soepadvertentie in het plat? En het komt ook voor dat we echt in opdracht van commerciële partij, Unilever bijvoorbeeld, en dan bij een bepaalde keten een apart album of boek voor ze maken. Ja, en, en dat is neem ik aan om, om geld te genereren omdat ook de Donald Duck met dalende oplagen uh, te maken heeft. Of dalende alles abonnees. He alles helaas. Er is geen tijdschrift die het vorig jaar echt het beter heeft gedaan. Maar ja, bedoel, de schoorsteen moet roken en je moet een bepaalde begroting halen. En nogmaals, als wij een hoge oplage hebben, hebben wij ook meer budget om er wat leuks van te maken. Ja, en wat is uiteindelijk de reden dat u er nu mee ophoudt? Nou, uh, ja, ik ben nu 61,5 en. Ik zat aan 65 te denken, maar ja, je weet niet wat je te wachten staat. Ik ben heel eerlijk, als ik nu verzekerd kreeg dat ik tot mijn honderdste gezond blijf... nou, dat teken ik tien of 15 jaar bij, hoor. Maar ik wil ook nog wel wat andere dingen doen. En we slaan ook andere wegen in met het uitgeefgebeuren enzovoort. En, uh, ja, ik, in bepaalde dingen heb ik... Minder belangstelling. En denk ik dat een jonger, iemand die dat wel leuk vindt, beter leiding kan geven. Twitter zo. Twitter apps en, uh, het hele digitale gebeuren. Ik ben door veertig jaar eigenlijk door papier omgeven. Ik, ik ben nog ouderwets, ik lees een boek op papier. Ja, en gaat Donald Duck twitteren? Dat doet hij al. Ze hebben, we hebben zelfs 42 accounts. Hij heeft iets van 170.000 volgers. Oh, en ik bedoel bijna kijk, alle ik loop ook achter, Ja, dat <laughs> nee hoor. Van, van buurman Bolderbars tot Toren en van Broek Onijn tot Hierwatta. Ze twitteren allemaal. Ja, dus wat dat betreft gaat hij met de tijd mee en tegelijkertijd uh, behoudt absoluut, hij natuurlijk ook zijn. absoluut. Uh, zijn en we ja, we krijgen ook reacties uit de meest wonderlijke hoeken. Ik bedoel, we hebben onlangs een Twitter geplaatst van de leraar van Kwikwek en Kwak... die eigenlijk vindt dat vakanties verboden moeten worden. Wie heeft zin in een huiswerktaak? Nou, er waren iets van 23 volwassenen die zich aanmelden... die hebben allemaal keurig sommen zitten oplossen en vertalingen gemaakt. Nou, dat heeft u in ieder geval nog ja, mee mogen maken als hoofdredacteur. Meneer Roek, dank u wel en geniet van uw pensioen. En van de Donald Duck ook de komende jaren. Goedemiddag. Goedemiddag.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 Golden, Laura Jansen, tijd voor het weer. Peter Kuipers-Munneke, zullen we doen het weer van vandaag en het weer van overmorgen? Wat een goed idee. Ja, nee, want vandaag was het eigenlijk best wel een aardige dag... Met uh, stapelwolken en uh, het was wel wat koeler dan de afgelopen dagen 21 tot 25 graden. En overmorgen wordt het eigenlijk ook best wel een aardige dag. Vrij veel zon, ook wel wat bewolking. Temperatuur nog iets lager dan vandaag: 19, 20, 21 graden. Dus uh, ja, helemaal niet gek. Nee, na een dag morgen, ik noem het toch even heel kort, niet zo lekker. Nee, dat moet, we moeten het maar heel kort over hebben. Nee, het was morgen vrij regenachtig, vooral in de middag gaat het regenen. In het oosten meer dan in het westen. En in het oosten zou maar zo eens 20, 30 millimeter kunnen vallen. Dus dat zo. zijn behoorlijke hoeveelheden. Ja, Friesland heeft gisteren al behoorlijke ellende gehad. Uh, het noodweer, er was sprake van een windhoos, werd eerder gezegd. Uh, maar dat zit net iets anders, begrijp ik. Ja, kijk, Bij een windhoos is er echt sprake van een ronddraaiende beweging. En omdat niemand dat heeft gefotografeerd met zijn mobieltje of wat dan ook... Uh, is, er, is er wel twijfel ontstaan over of er echt sprake is van een windhoos. We kunnen beter spreken van zogenaamde valwinden. En die ontstaan als het heel hard gaat regenen. En dan uh, koelt de lucht rondom die regen af. En die, ja, die zakt eigenlijk als een baksteen naar beneden. En eenmaal aangekomen aan de grond, dan gaat die zich verspreiden over de grond. En uh, ja, dan, wat je dan ziet is dat de bomen eigenlijk allemaal in één richting omvallen. Bij een windhoofd zou je meer, veel meer verwachten dat ze in allerlei verschillende richtingen omvallen. Ja. En daarom denken we: kijken naar de schade dat er sprake is geweest van een valwind. Ja, ik kan dan nog even vragen aan Matthijs van de Wiel. Uh, onze verslaggever is nog steeds in uh, Friesland, in Gorredijk. Matthijs, valt jou iets op aan die bomen daar? Zijn die allemaal één kant op gevallen? Ja. Ja, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, klopt dat. En dat zou dan in noordoostelijke richting zijn. En uh, nou ja, dat, dat, dat viel me op op plekken waar ze zijn omgeknakt. Wat verder opviel is dat het volstrekt willekeurig is. Hele zware bomen helemaal niet. En dan een paar meter verder, kleine lichtere bomen wel omgeknakt. Het is heel plaatselijk heel zwaar. En net daarnaast dan weer helemaal niet zo hard geweest, uh, die, die windvlaag van vannacht. Goed, dankjewel Matthijs. Uh, en ook Peter Kuipers, Munneke, morgen. Dus, uh... Regen ook weer in Friesland. Dan Japan. De autoriteiten daar zitten opnieuw met hun handen in het haar vanwege Fukushima. Er is radioactief water naar boven gekomen en dat dreigt over een barrière te stromen. Kjeld Duits, onze correspondent in Japan. Uh, Kjeld, hoe wordt er gereageerd daar op dit nieuws? Nou, het kwam notabene op een dag met uh, veel belangrijk nieuws. Vandaag is bijvoorbeeld de herdenking van de atoombom in Hiroshima. Maar toch heeft de Japanse media redelijk veel aandacht aan dit uh, nieuws uh, besteed. Er is veel ongeloof. Het is een gevoel van jeetje, het blijft maar doorgaan. En het komt bovenop nieuws dat afgelopen maand bekend werd gemaakt door het energiebedrijf Tepco. Dat er 2,5 jaar lang al besmet water de oceaan is ingestroomd. En dat was juist iets dat steeds ontkend werd. Ja. En zo schreef bijvoorbeeld ook in Japannen vandaag op Twitter van... Nou, dat heeft Tepco toch moet kunnen voorzien. Waarom wordt het zo laat bekend gemaakt? En want, want het Japan... gaat om, om koelwater van die kerncentrale hè? die, die ja. uh, twee jaar geleden beschadigd is geraakt. En, en uh, dat dat nu over een barrière dreigt te stromen. Is dat dan ook opnieuw richting oceaan? Ja, men heeft een uh, barrière gemaakt door chemicaliën de grond in te injecteren... zodat de grond heel hard wordt tussen de kerncentrale en de haven. En dat was ironisch genoeg om te voorkomen dat het water de stille oceaan kon bereiken. Maar het heeft tot gevolg nu dat het water zich voor die barrière verzamelt... en naar boven wordt gestuurd... En... Uh, het Japanse dagblad Asahi Shimbun die heeft berekend dat, dat besmette water... waarschijnlijk over een week of drie de oppervlakte zal bereiken... en zou dan naar de stille oceaan kunnen stromen. En dat is heel zwaar besmet water. En, en is daar nog iets aan te doen in die drie weken om dat te voorkomen? Uh, dit gaat heel moeilijk worden. Aan het einde van deze week begint TEPCO met uh, het oppompen van grondwater. Een extra 100 ton van grondwater wordt naar buiten gepompt. Maar het probleem is, waar zet je al dat water neer? Er staan zo'n duizend grote opslagtanks rond de centrale. Maar die zijn bijna vol. Van de capaciteit van 380.000 ton is er nog maar 15% beschikbaar. Dus uiteindelijk raken die vol en er zijn nu geen oplossingen voor het probleem. Zorgen dus, grote zorgen in Japan. Kjell Duits, dankjewel voor jouw uh, verhaal daarover. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna uh, meer natuurlijk in het Radio 1 Journaal. We gaan onder meer praten over buurtbemiddeling. Er zijn steeds vaker toestanden in gemeenten... waarbij buurtbemiddeling aan te pas moet komen. En ze kunnen het niet altijd even makkelijk oplossen. Straks meer na vijf uur.